uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. Het RIVM heeft een sneltest ontwikkeld om een uitbraak van de Klebsiella bacterie in ziekenhuizen te kunnen opsporen. Het is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen. Onderzoekers van het RIVM zijn aan de slag gegaan na de uitbraak van de resistente bacterie in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Daar raakten 88 patiënten besmet. Volgens de onderzoekers kan met de nieuwe test binnen enkele uren worden vastgesteld of iemand besmet is geraakt. En op die manier kan een grote uitbraak van de klebsiella bacterie worden voorkomen. De aangekondigde muggenplaag is tot nu toe uitgebleven. Twee weken geleden voorspelden onderzoekers van de Wageningen Universiteit een historisch grote muggenplaag.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 Mubarak werd vanochtend opnieuw per brancard de rechtszaal ingereden. Hij staat terecht voor armsmisbruik en betrokkenheid bij de dood van 850 demonstranten eerder dit jaar. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij de doodstraf krijgen. Mubarak zelf spreekt alle aantijgingen tegen. Van de rechter mogen er pas weer camera's in de rechtszaal komen... als het vonnis wordt voorgelezen. Het proces tegen Mubarak gaat verder op 5 september. Dan het weer. Veel zon, maar in het oosten kans op een bui. Het is 19 graden op de Wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Morgenochtend nog veel bewolking, maar smiddags meer zon. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A28. Zwolle richting Hogeveen. Daar staat tussen knoppen Langkost en Zuidwolder nog 3 kilometer. En op de A50, door richting Arnhem. Daar staat na een ongeluk tussen knoppen Beekberg en Afrikloenen nog 4 kilometer. Maar inmiddels zijn daar alle rijstoken weer open. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Jeroen snel en Elsbeth Grutteke. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik zit hier in mijn eentje, maar uh, dat mag de pret niet drukken. Dit half uur uh, onze rubriek Nieuws van Dichtbij... met vandaag nieuws uit Zeeland en uit Overijssel. Maar eerst onze reportage. Londen is weer rustig na een week van rellen. Maar er moet wel iets gebeuren. Volgens premier Cameron is het goed mis met de normen en de waarden in Groot-Brittannië. En daar zijn de street pastors het mee eens. En ze doen er wat aan. Verslaggever Matthea Vrij was dit weekend in Londen en doet verslag. When I say parts of Britain are sick, the one word I would use to sum that up is irresponsibility. A lack of proper ethics, a lack of proper morals, that is what we need to change. So we have a kind of malaise, a uh, crisis of morality in the country. We lost our moral compass. De eerste zaterdagavond na de rellen zet de jeugd van Londen de bloemetjes buiten, alsof er niets gebeurd is. We hebben het opgeroepen via de CCTV. Dat is dus het... Uh camera systeem hier. Je hebt hier in, in Groot-Brittannië overal camera's hangen en die worden dan beheerd niet door de politie maar door een apart, aparte beheerders van de CCTV. Die hebben nu dus uh, de streetpasters opgeroepen, gevraagd of ze willen komen. Omdat er een meisje niet goed is. Ja. Ze, zit, ze zit op een bankje maar ze hij heeft haar hoofd naar beneden omdat ze het overgeven is dus gelukkig heeft ze wel vrienden bij zich. Dat dus is wel fijn. De street pastors, dat zijn kleine groepjes Londeners die het gebrek aan harmonie in hun wijk proberen tegen te gaan. En dan op de kleinste schaal, op straat, 's nachts, in het weekend. We know why we're uh, because they can easily be turned into weapons for fights. Een van de streetpasters uh, tilt wat glas op, uh, gooit het weg in de prullenbak. En een ander zegt uh, dat is niet zomaar, dat uh, komt omdat uh, later dat soort glaswerk nogal eens gebruikt wordt, zeker als mensen dronken worden, als wapen. We hebben 14.500 gesprekken gehad met mensen. 14.500 gesprekken hebben ze gehad? Um, 26.500 bottles hebben we cleared. 26.500 flessen hebben ze opgeruimd de afgelopen vijf jaar. We hebben een uniform. En wij dragen dus een soort uh, uniform. Dat zijn die uh, donkerblauwe jassen die ze aan hebben. En dan staat op de achterkant Street pastor. En ze hebben donkerblauwe petjes op. Dat staat op de voorkant Street Pester. En uh, dat is dan uh, het uh, ja, min of meer uniform dat ze dragen. Op zich hebben wij geen autoriteit over mensen. We hebben geen, geen gezag. Maar in de praktijk worden we nog wel eens gevraagd door de politie van uh, kunnen jullie even daar en daar heen gaan. Want mensen zien ons toch wel in uniforms. ze weten dan vaak niet precies wat het is. Het gaat er eigenlijk om dat er iemand is op straat die uh, getuige is van wat er gebeurt. En dat degene die uh, wellicht iets van plan is, uh, als het gaat om uh, vechten of iets kapot maken. Dat die ook ziet dat hij of zij in de gaten gehouden wordt. Een, uh, politieagent. En hij zegt: uh, Het lijkt me op zich is het, een, is het een goed idee om uh, mensen op straat te hebben, zoals deze streetpasters, die uh, geen uniform aan hebben, want uh, het kan nog wel eens zijn dat mensen die een verhaal kwijt willen helemaal dat niet kwijt willen aan uh, bijvoorbeeld een politieagent. En ook als je als politieagent op mensen afloopt... kan het nog wel eens iets uh, negatiefs oproepen. Maar deze mensen, daar heb je die kloof niet bij. Daar heb je dat, uh, dat probleem niet bij. Een van de streetbusters zegt... Uh, wij lopen dus uh, in drie rondes. Eerst van tien tot twaalf... Dat is een uh, redelijk vrolijke tijd. Mensen hebben zin in een feestje. Dan van 12 tot 2. Dan uh, krijg je een beetje de droevige of enigszins chagrijnige mensen. Um, ze hebben misschien uh, niet gescoord zoals ze hadden willen. En ze gaan naar huis en ze zijn al beschonken. En dan van 2 tot 4 dan krijg je echt de agressie. Deze streetpass geeft, geeft aan dat er natuurlijk wel een grens zit aan wat zij kunnen doen. Hij zegt er, er breken wel regelmatig gevechten uit zo in de loop van de nacht tussen verschillende groepen jongeren hier. Uh, wij gaan dan niet proberen om zulke gevechten echt te stoppen. Maar wij um, laten de mensen achter de bewakingscamera's weten uh, dat er wat aan de hand is. En die kunnen dan inzoomen en het in de gaten houden. En eventueel kan dan de politie erbij geroepen worden. Wij gaan dan zelf op een afstand staan en uh, we houden het in de gaten en we bidden. De street pastors zijn christenen. Britse christenen zijn het roerend eens met premier Cameron... dat er een ernstig gebrek aan normen en waarden is in de samenleving. Eerder op de zaterdag wordt het ook al duidelijk. want dan komen zo'n 800 van hen samen in reactie op de rellen van afgelopen week. Ja, yeah, um, in, London, in cities all over the country. Een van de sprekers is Steve Clifford. Hij is de directeur van de Evangelische Alliantie. Dat is een belangrijk overkoepelend orgaan van Britse christenen. Yeah, right Wat hier gebeurd is met de rellen is een waarschuwingsschot. We doen iets verkeerd in onze samenleving. Je moet dit niet loszien van net zulke alarmsignalen in de financiële sector, bij corrupte politici, bij onze media en ook in de kerken zelf. Dit is een kans voor de kerk om een boodschap van hoop te geven. We moeten onszelf en de samenleving een spiegel voorhouden. We a Als ik Clifford voorleg dat de samenleving helemaal niet meer zit te wachten op de kerk, spreekt hij dat tegen. Hij noemt voorbeelden van christenen die hun geloof handen en voeten geven, zoals de streetpastors die s'nachts de straat op gaan. We hebben geprobeerd een samenleving op te bouwen zonder plek voor God. Het is een consumptiemaatschappij geworden waarin het vergaren van spullen centraal staat. Alsof je als mens gedefinieerd wordt door wat je hebt in plaats van hoe de schepper je ziet. En de mensen zeggen nu... Het werkt niet. Pet Toek is de president van de Unie van Baptisten. Ze wijst op het steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk. En de pijn zit hem dan bij de mensen die niet mee kunnen komen met het consumeren. Daarnaast is er vaak geen verband tussen inspanning en beloning. Pounds on a holiday. Een voorbeeld. Ik zag op internet, zegt Toek, op de dag dat de rellen begonnen... Twee foto's naast elkaar. Eentje van de onrusten en daarnaast een beginnende popster... die net meer dan 60.000 euro aan haar vakantie had besteed. Be dominant... Het is een feit dat we als kerk de dominante positie verloren hebben... op de morele en geestelijke agenda. Dus we moeten opnieuw beginnen. En dat doen we bij de onderkant van de samenleving. Verder down the social spectrum. De kerk in Londen is nu meer dan voorheen geschikt om in deze crisis een rol te spelen, vindt de Toek. Want we worden steeds meer een kerk van minder bedeelden. Meer dan twee derde van de mensen in mijn kerkverband is immigrant. In de werden de streetpastors meerdere keren genoemd als een middel tegen de onvrede in de Britse steden. Streetpastor Nigel Desper kan daarover meepraten. We we to so Toen we rellen begonnen zijn we met een man of zes een wandeling door de wijk gaan maken en daarbij spraken we gebeden uit. Onze wijk was rustig op zich, maar op een gegeven moment ziet een van ons een groep reilschoppers. Hij zegt, kom op, we gaan met ze praten. Let's go and talk to them. Uh, ik was heel nervous. Ik dacht, is dat een goede idee? Maar uh, ik dacht, we moeten. Maar voordat we de straat konden. de zenuwen. Maar nog voordat ze erheen kunnen gaan, komt de groep hun kant op en probeert de ruiten van een supermarkt in te slaan. Waarop die ene streetpastor weer de leiding neemt, hun kant oploopt en zegt: kappen daarmee. Clear off, go away. En ik was vermoed. Ze dropped hun weapons. En, they ran back the en tot Nigel's verbazing stopten ze ook echt en renden weg. Up the side street. Hoe is het ontstaan de Street Pastors? Het begon in 2003 in de armere wijken van East End. Eén van de Street Pastors daar is Albert Bottel. Hij kent de wijk waar elf dagen geleden een man door de politie doodgeschoten werd, wat de aanleiding was voor de rellen. Ik ontmoet hem op het multiculturele Brick Lane. Ja, yes, ik was een melkman voor een van de dairies. En dat um, was in de late 70s. In de jaren 70 was ik in die wijk uh, de melkboer. En uh, op een gegeven moment zijn wij gestopt met het brengen van de melk tot aan de deur bij de mensen. Omdat zodra je zo'n fles melk neerzette, werd je alweer uh, weggejat. Een slecht designed um, estate. Open voor mensen om te gebruiken en hij zegt het was slecht gebouwd en daardoor was het heel gemakkelijk om er uh, als het ware misbruik van te maken. Dat is heel vergelijkbaar met uh, de Bijlmer, dat er op begaande grond uh, allerlei onbewoonde stukken zijn, garages en gangen waar je doorheen kan rennen. En dat nodigde erg de criminaliteit. En hij zegt dat gebeurde ook tijdens de rellen. Uh, en die rellen, dat heeft hij niet over nu, dan heeft hij het over 1985. When you talk about the riots, you don't mean now, don't no, do you. No, I'm talking about the riots in 1985. So nothing's new really. Er is er toen na 1985 na de rellen toen daar wel wat gebeurd. Uh, gebouwen zijn opgeknapt. Er is van alles aan gedaan om die buurt een beetje aangenamer te maken, maar de onderliggende problemen zijn niet aangepakt. The underlying problems of crime and dysfunctional families, etc. Ja. hier iemand die hand toereikt. Er staat hier voor zijn restaurantje een kleine man. Donkere huidskleur, bengaal, Vriendelijke glimlach. Do you know the street pastors who come out on Friday? Oh yeah, yeah, I know. Yeah, I'm one of those. Oh, yeah. I was out on Friday. It's good, they're helping people, drunk people. Ja, hij kent de street pastors, dus hij zegt hey, ik weet dat ze hier rondlopen en dan uh, helpen ze een beetje om uh, kant uh, terug te brengen in de straat. Ja, helping drunk people mostly, showing the way how to go. We keren nog één keer terug naar Paul Jacobs en de andere streetpasters aan de andere kant van de stad in Kingston. Het is uh, half twee. Het meisje wordt uh, overeind geholpen. Het rokje is inmiddels uh, tot uh, boven de beeldgrens. Als heel Londen vol zou zijn met streetpasters, zouden er nog rellen zijn? Well, nou, not if niet als iedereen een street was. <laughs> Het probleem zou opgelost zijn als elke persoon een streetpastor zou zijn. Mathea Vrij vanuit Londen. Er zijn 9000 streetpastors in Groot-Brittannië. En steeds meer landen nemen het idee over. Been I've been so still afraid of crumbling.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 Young truth.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 Er um, is een mooie plattelandsgewoonte die dreigt uh, uh, na te verdwijnen, is een sterk woord. Maar het is toch, wel, uh, daar is toch wel iets meer aan vervelend aan de hand. Met de, de onbemande kraampjes met fruit en groente en bloemen. Ja. Die hier uh, en ook in andere plattelandsprovincies uh, wel langs de weg staan. Ik weet niet of je ze kent, dat is ja. je geld in een kistje, hè? Dicht, Er ligt een bakje pruimen voor ja, een euro en dan neem je het gewoon mee en dan denk je, denk ik altijd, hoe is het mogelijk dat dat geld blijft staan? Ja, nou, dat gaat dus inderdaad allemaal in goed vertrouwen. Hè? Als je het niet gepast hebt, dan mag je zelf wisselen. En het gaat ook bijna altijd goed, uh, was er was een voorbeeld van een uh, ondernemer, nou die had in één seizoen 1400 euro verdiend en het scheelde geloof ik 4 euro met wat hij eigenlijk had moeten hebben. Zo. Dus dan kan je zien hoe uh, dat het toch echt bijna altijd goed gaat, alleen de laatste tijd steeds vaker niet. Dan zijn er oh. mensen die er geld uithalen in plaats van de inleggen, uh, dat is vaak het zakcentje voor de kinderen van de teler. dus best wel, best wel jammer en ook vooral jammer voor het vertrouwen in de mensheid natuurlijk. Nou kan je natuurlijk zeggen, gelegenheid maakt de dief, hè. je moet de kat niet op het spek binden. En inderdaad, eh, ja, er was wel een teler die zei, van, ja, misschien moet je een soort fruitautomaat neerzetten. Dat je het gekoeld hebt en veilig opgeborgen. Ja. Maar het is natuurlijk een forse investering. En daarbij, het is natuurlijk gewoon juist de charme van het platteland platte dat dat dus kan. Dus het ja. is een beetje jammer dat dat... Uh, maar stoppen ja. er ook echt ondernemers nu mee, omdat ze er gewoon op toeleggen? Nou, Nou, zo, zover, zover is het nog niet. Ik denk dat het voor een aantal mensen ook, voor de, voor de telers zelf is het ook aardigheid. Het is ook gewoon ja, leuk om te zien dat dat kan. En ik ken bijvoorbeeld overziende uh, uh, telers die eigenlijk gewoon een groot kassencomplex hebben, maar toch nog zo'n doosje langs de nou, kant ja. hebben staan. Hè? Dus ja, ermee de, de stoppen. Nou ja, als het niet meer leuk is, dan stop je er wel mee. Ja. Het is nog niet zo ver, maar ze praten er nu onder elkaar wel over van uh, wat moet je daar nou mee, hè? Ja, nou, dat zou jammer zijn als het zou verdwijnen. En, en verder, wat, wat, wat speelt er nog meer bij jou? Nou, uh, we zijn natuurlijk de zonnigste provincie van, Zee van Nederland. We hebben uh, veel strand en uh, uh, er is nu een uh, organisatie, Nederlands Schoon... en die uh, laat al jaren inspecteurs kijken uh, wat uh, de schoonste stranden zijn. Uh, dit jaar is voor het eerst ook een publieksprijs. En dat is eigenlijk nog een veel belangrijkere prijs natuurlijk voor stranden. Want dan, uh, die inspecteurs die komen een keertje langs. Maar die uh, publieksprijs, dat is van mensen die die stranden echt kennen. En die er dus uh, eigenlijk nog beter wat over kunnen zeggen. Drie Walchense stranden voeren dit jaar de landelijke ranglijst van stranden aan. Nou, helemaal natuurlijk. trots van jullie. Helemaal trots. En uh, ik woon zelf in Vlissingen. Dat is, uh, toen, ik weet nog goed, toen de eerste keer hier in Zeeland kwam in Vlissingen. En waar op het strand was. Ik was het strand van Scheveningen gewend. Wat dan ook heel heel erg mooi is, en dat heeft niks met schoonheid te maken, is dat je hier dus de grote containerschepen... soms lijkt het net of je ze gewoon aan kunt raken, zo dichtbij varen ze voorbij ja. op weg naar Antwerpen. Ja, dat is de reden van Vlissingen, dus dat maakt het nog extra leuk hier aan het strand. Maar ze zijn dus ook super schoon. Nou is er wel een probleempje met het weer dit, uh, deze zomer. Schijnt bij jullie wel de zon? Uh, nu op dit moment schijnt de zon. <laughs> okay. En ik kan, ik kan zeggen, vaak genoeg rijden we hier de provincie uit op bezoek naar een familie uh, in, in Zuid-Holland of in Brabant. Of in Amsterdam en dan uh, kan je de ton op zeggen. Hier is het heerlijk weer, je rijdt uh, Zeeland uit en uh, het gaat regenen. Het is echt uh, de provincie, statistisch gezien, met de meeste zondagen. Dat merk je echt uh, nou, als, je nou, als je nou nog niet genoeg reclame hebt gemaakt, dan weet ik het ook niet. En je ja. had nog een laatste onderwerp voor ja, ons. Ja, ook een toeristisch onderwerp. Uh, we zijn hier uh, ik nog meer reclame maken. Het is dus ook de enige plek, anders moet je naar Zuid-Frankrijk, Dit we zijn de andere plek waar je diep kunt duiken. Er zijn hier heel veel, met name Belgische duikers, die komen hier duiken. Mm -hmm. uh, en uh, ja, goed, dan gebeuren er ook wel eens ongelukken. We hebben uh, gemiddeld elk jaar drie keer een, een uh, dode bij een uh, ongeval met duikers. Zo. En dat, ja, dat heeft iets te maken ook wel met het feit dat, uh, ja, dat er hier zo diep gedoken kan worden. Want uh, ja, er is dus weer uh, vorige week zondag, niet de afgelopen zondag, want de zondag ervoor is er weer een Belgische duiker vermist. En ook nog steeds niet teruggevonden. De hele afgelopen uh, week is er gezocht uh, om man terug te vinden. Ach. Dat is wel een drama dan weer. Dat is een drama, ja. En dat zijn ook altijd uh, spectaculaire acties. Uh, elke keer als er weer zoiets, is, dan uh, gaan er weer stemmen op van uh, uh, kost dit nou niet veel te veel. Want ze komen hier dan wel leuk duiken. Maar wij draaien op voor de ja. voor de hulpverleningsdiensten die je massaal moeten uitdrukken. Want je ziet natuurlijk gelijk een helikopter die over het, uh, over het water vliegt. Je ziet uh, schepen die erop uittrekken. Uh, er wordt, er wordt er worden duikers ingezet. Het is altijd gelijk spectaculair zo'n zoekactie. En euh, nou ja, goed, dan, dan zie je ook gelijk weer euh, de discussie oplaaien van wie moet dat allemaal betalen ja. en willen we dat wel. Okay. Goed, dankjewel Ondine van de Vleuten van de PZC, de provinciaal Zeeuwse Courant vanuit Middelberg, Middelburg over het nieuws euh, op dit moment in Zeeland. We gaan euh, naar het oosten van het land, naar Mark Bakker, hij is verslaggever van RTV Oost. En hij zit in de studio van RTV Oost in Hengelo. Goedemiddag Mark. Ja, goedemiddag. Wat uh, hebben jullie uh, op uh, de agenda staan daar in het oosten ja, ja. van het land? We hebben ons met name bezighouden met uh, ja, de beveiliging... van Hogeschool Windersheim in Zwolle. Aha. Dat schijnt toch het een en ander niet helemaal in orde te zijn. In die zin, ja, we weten, het is nu uh, volop uh, vakantie. En dat geldt dus ook uh, voor, de, voor uh, Windersheim. Uh, bepaalde gebouwen zijn nog steeds wel toegankelijk... maar de meeste dus niet. En één gebouw, dat is gebouw X, dat is ook een heel mooi gebouw. Hypermodern. En wat blijkt nou? Daar kun je toch best wel makkelijk naar binnen gaan... Uh, hebben dus twee journalisten van de lokale website Mijn Z hebben dat toch wel ondervonden. Ze gingen met een camera-vrouw en een verslaggever daar naar binnen. Ze hadden een fiets meegenomen. Ze hebben gewoon uh, rondjes gefietst daar in dat gebouw. Ze zijn met de fiets de lift in gegaan. Ze hebben nog een soort race gehouden met uh, bureaustoelen. Ja, en toen zijn ze ook nog bepaalde ruimtes uh, binnen gegaan. Ze hebben Wa was computers... Er, aan... Was er helemaal niemand in dat gebouw aanwezig? Ook niet nou, een portier je... of een... Uh... Of iets. Als je het filmpje bekijkt wat ze op hun website hebben gezet... dan zie je dus wel dat er dus een beveiligingsbeambte daar in dat gebouw rondloopt. Die kijkt wat omhoog, die hebben ze ook gefilmd. Maar heeft dus helemaal niets opgemerkt. Ja. Nou, ondertussen hebben die, uh, die, die verslaggevers die hebben van alles kunnen doen. En ze zijn dus een lerarenkamer binnengekomen. En die deur die had absoluut op slot moeten zitten. Maar ja, in die lerarenkamer kun je kasten opentrekken... waar bijvoorbeeld tentamers liggen. Nou, dat hebben die twee niet gedaan. Ze hebben alleen maar even wat rondgeneust. En bijvoorbeeld een prullenbak. En dan vonden ze dus uh, Portfolio's van studenten nou, konden ze allemaal dus gaan inlezen. En die portfolio's hadden eigenlijk versnipperd uh, moeten worden. Ja. En bij een Cobrière-apparaat, bij een daar vonden ze uh, nog uh, cijferlijsten. Nou ja, dat zijn ook natuurlijk gegevens die daar niet horen, uh, Ja, die, ho die horen daar gewoon niet. En was de, de uh, Hogeschool Windersheim deze twee verslaggevers of deze twee journalisten heel dankbaar? eigenlijk niet, want wat ze nu doen is uh, ze overwegen dus uh, ja, om ze misschien toch wel uh, te gaan vervolgen uh, aan te klagen, want ze zijn dan mogelijk schuldig gemaakt aan insluiting of inbraak. Mm. Ja, dat uh, hangt hun nog boven het hoofd of ze nou echt vervolgd gaan worden. Uh, dat niet. Wel heeft uh, ja, een van de directeuren, bestuursvoorzitter Cornelis, zoals dat, die heeft ons wel verteld dat uh, nou ja goed, ze gaan de veiligheidsregels wel wat aanscherpen natuurlijk. En ze zijn daarmee toch wel een beetje gewaarschuwd ja. van, let nou op, want ja, dit zijn zulke grote gebouwen als iedereen daar zomaar naar binnen kan, dat is natuurlijk niet zo best. En het is toch ook een beetje raar dat zo'n school gewoon open is... terwijl iedereen met vakantie is? Je zou toch zeggen, doe de boel dan even op slot? Of ja, is het vertrouwen zo groot in het oosten van het land... dat iedereen de deur er altijd open heeft staan? Nou ja, bepaalde gebouwen, die, die blijven toegankelijk. Hè, maar er zijn altijd wel mensen die nog wel iets moeten doen. Die misschien ook wel aan het werk zijn. Maar de meeste gebouwen, die horen dus gewoon op slot te zitten. En op een of andere manier, hoe ze daar zijn binnengekomen... ja, dat weten we niet. Dat zeggen ze natuurlijk ook niet zomaar. Ja. Maar het is er wel gelukt. En als je het filmpje bekijkt op, op internet... dan is het ook nog wel komisch om te zien. Want je hebt van die paarden, die lopen schuin af. Voor, voor rolstoelgebruikers is dat waarschijnlijk. En dan zijn ze met een bureaustoel, huppakee, zo naar beneden gaan, gaan racen. Dat, dat is ook nog wel weer komisch om te zien. En dan vind ik het toch wel heel dat niemand dat opvalt. He, je ziet wel een bewaker die kijkt wat omhoog. En die denkt van hoor ik nou iets of hoor ik nou niets. Maar verder gebeurt dat er niets. Het. En vervolgens. Ja, dat was het dan. En oh. als laatste zie je dan gewoon dat, uh, dat, ze, uh, dat de verslaggever al fietsend het gebouw uitkomt. Hadden we misschien wel computers of laptops of van alles kunnen meenemen. Dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Nee, maar goed. ze hebben dit wel gedaan om de school te waarschuwen. Goed, dankjewel, Mark Bakker, verslaggever van RTV Oost, over uh, de inbraak in Hogeschool Windersheim om aan te tonen dat de boel daar niet goed op slot zit. Dat uh, het brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Ik verwijs nog even naar de website. Dit is de Dag. Nu kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Je kunt ook bijvoorbeeld de foto's bekijken van de fotograaf Teun Voeten... die we eerder in deze uitzending bespraken. Zometeen na het nieuws van half vier de Villa VPRO. En die wordt vandaag bemand door Tesselblok. Blok. Texel, goedemiddag. Wat gaan jullie doen? Goedemiddag, Elsbeth. Olieconcern Shell komt in het geweer tegen een nieuwe Amerikaanse anticorruptiewet. Het bedrijf is namelijk bang dat die haar miljarden schade gaat opleveren... want het is nou eenmaal helaas zo dat de meeste olie te winnen valt... in landen met, zacht uitgedrukt, naar corruptie riekende regimes. Kun je in de olie werken zonder je handen vuil te maken? Dat en meer zometeen in Villa VPRO. Nu eerst het nieuws, dat wordt gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. Het RIVM heeft een sneltest ontwikkeld om een uitbraak van de Klebsiella bacterie in ziekenhuizen te kunnen opsporen. De test is vandaag beschikbaar gesteld aan alle Nederlandse ziekenhuizen. Onderzoekers van het RIVM gingen aan de slag naar de uitbraak van de resistente bacterie in het Maastad in Rotterdam. Daar raakten 88 patiënten besmet. Internetbedrijf Google wil de GSM-tak van het Amerikaanse bedrijf Motorola overnemen. Google heeft een bot uitgebracht van ongerekend bijna 9 miljard. Het moet voor Google de grootste overname uit zijn geschiedenis worden. De smartphones van Motorola zijn uitgerust met het Android-besturingssysteem van Google. En door de overname krijgt Google meer grip op de verkoop van Android. En bij het proces, proces tegen de Egyptische oud-president Mubarak... daar worden geen tv-camera's meer toegelaten... heeft de rechter in Cairo tijdens de tweede zitting besloten. Mubarak werd vanochtend opnieuw per brancard de rechtszaal ingereden. En hij staat terecht voor ambtsmisbruik en betrokkenheid... bij de dood van 850 demonstranten eerder dit jaar. Tot zo de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Pessels Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wat hebben wij u te bieden tot half vijf op deze zender Radio 1. De gast is hier oud, hoofdcommissaris van politie in Amsterdam, Joop van Riesen. Zit hier al tegenover mij, hartelijk welkom. Zijn nieuwste politieroman, De Bonus Mafia, gaat over witwaspraktijken, banken en vastgoedfraude. Actueler kan het niet, zou ik zo zeggen. En we praten natuurlijk ook met hem over de Engelse politie tijdens en na de rellen van de afgelopen week... En ook over ons eigen nieuwe nationale politiekorps... dat als alles goed is per 1 januari aanstaande aantreedt En na vier uur ons panel Schuld en Boete... met nieuws en commentaar over grote en kleine criminaliteit. Geef uw mening over alles wat u het komende uur in de villa hoort... via onze site villavpro.nl Dit is Radio 1 Villa VPRO olieconcern Shell verzet zich hevig tegen een Amerikaanse anticorruptiewet die het bedrijf naar eigen zeggen miljarden schade op kan gaan leveren. De Amerikaanse beurswaakhond SEC wil namelijk precies weten... hoeveel geld olie- en gasbedrijven betalen aan landen die te boek staan als corrupt. En dat zijn nu helemaal vaak de landen waar hartstikke veel olie in de grond zit. Op die manier, denken de Amerikanen, zou het voor de corrupte overheden... lastiger worden om geld te verduisteren in plaats van het aan hun arm. Bevolking te besteden. Aan de telefoon is hoogleraar internationale economie Elke de Jong verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Meneer de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom komt de Amerikaanse beurswaakhond met dit idee? Nou, het, het, allereerst, het is een onderdeel van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Lange naam. Ja, daarom heb ik hem <laughs> maar niet genoemd. Maar nu is hij eruit. Nee, maar, uh, en die is heel lang. 2400 bladzijden bijna. Ja. En wat je daarin... Er zijn eigenlijk twee argumenten. Punt één. Uh, de, de, het is een wet die is oorspronkelijk opgezet om de uh, uitwassen van de kredietcrisis, om dat weer te voorkomen. Mm -hmm. Dan is er een mogelijkheid en er zijn er allerlei partijen die zeggen ja, maar dan wil ik dit er ook in, dan wil ik dat er ook in. En dat is... In dit geval zijn dat de ontwikkelingsorganisaties binnen de Verenigde Staten hebben gezegd, dan willen wij dit er ook in. Ja. Dat is punt 1. En punt 2, dat zegt eigenlijk het tweede stuk al van die wet. De SEC heeft als uh, uh, toezichthouder in Amerika duidelijk, en dat heeft bijvoorbeeld bij ons de autoriteit financiële markten niet, uh, als uh, doelstelling om de consumenten te beschermen. En nou kun je zeggen van nou, wat meer bekend is over investeringen van bedrijven, maar mm -hmm. beter consumenten kunnen beslissen of ze in die bedrijven willen uh, stop uh, investeren of niet. En van daaruit kan de sec uh, ook daar uh, achter scharen. Juist, maar het maar... is dus niet dat beetje uh, uh, bijna idealistische waar, waar ik een beetje verbaasd over was dat Amerika zegt, weet je, als wij nou alle geldstromen duidelijk hebben, behalve dat het voor de transparantie op onze eigen beursnetjes is, kunnen we op die manier ook de boze mannen in die olie te bewegen om dat geld niet in eigen zak te steken... maar aan hun bevolking te besteden. Nou, Het zou best wel eens een keer kunnen zijn... dat degene die uh, zo lang heeft gepraat dat dit erin komt... dat is bijvoorbeeld de uh, Amerikaanse United States Agency... for International Development... dat die wel dit soort ideeën hebben. van. Als het maar uh, publiekelijk is... dan, dan zullen mensen zich daar uh, wel uh, wat aan gelegen laten liggen. Nou kan je zeggen... wie zou er tegen transparantie kunnen zijn? Hè? Het is altijd het begin van, van, mm. van alle goeds. Toch is Shell als de dood dat het helemaal misgaat en, en, en wil deze regeling niet. Kunt u dat begrijpen? Wat staat hen te wachten? Nou, ik kan me dat heel goed voor... Er zijn eigenlijk twee elementen. Je kunt gewoon zeggen van, nou Shell, die wil gewoon, gewoon geen pottenkijkers in zijn uh, toko. En die zegt van, nou, uh, zoveel mogelijk maar niet. Daar komt dan nog even bij dat in een aantal gevallen, bijvoorbeeld uh, Shell is uh, actief in China en Qatar, daar mag je het ook al niet doen. Dus er zijn, maar dan mag ze... je het niet doen omdat het van die landen, de wet... Van die, die landen, landen mag het niet, mm -hmm. nee. En, uh, dus dan kunnen ze, komen ze daarin uh, in, uh, in de problemen. Dus vanuit jou geredeneerd kan ik me dat uh, al zo uh, gewoon wel begrijpen. M meneer, de Jong, meneer de Jong, ik moet u heel even onderbreken... want er is een spookrijder gesignaleerd. Inderdaad rijdt hij op de A32 Heerenveen Meppel. Dan komt hij bij Steenwijk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts heilen en probeer een met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt hij op de A32 Heerenveen Meppel. Dan komt hij bij Steenwijk een spookrijder tegen. Goed, meneer de Jong, Elke de Jong, hoogleraar internationale economie van de Radboud Universiteit Nijmegen, was aan het uitleggen waarom het voor Shell inderdaad nadelig zou kunnen zijn als die anticorruptiewetgeving in Amerika wordt aangenomen. Gaat u verder? Excuses voor de onderbreking? Nee, prima. Dus voor, voor hun kan het maar heel erg uitpakken omdat bepaalde landen zeggen van ja, we willen niet dat je alles wat je in ons land doet, uh, publiceert. Uh -huh. Een ander punt is natuurlijk veel interessanter ook, van helpt het ook de mensen daar ter plekke? En dat is nog maar de vraag, want ik noemde zo net al een land als China en Qatar. Uh, die hebben ook eigen oliemaatschappijen. Mm -hmm. Stel nou dat op een gegeven moment door de druk van uh, dat uh, Shell si al alles uh, publiekelijk zou moeten maken, Scial op een gegeven moment zegt ja, dit geeft me te veel zorgen, ik krijg te veel kritiek. Dan trek ik me maar uit een bepaald land terug. Ik noem maar een, een land in Afrika. Wordt die bevolking er dan beter op? Nou, dat hoeft helemaal niet. En daar hebben wij ook wel uh, ervaringen mee. Ik herinner me nog een uh, Canadese mijnbouwmaatschappij... die dacht ik in Congo actief was. Mm -hmm. Die kregen heel veel druk vanuit de Canadese NGO's... Uh, dat ze daarmee moesten ophouden. Dat is want, de, de bloeddiamanten. Uh, ja. ja, en dat, uh, dat soort van zaken. Nou, uiteindelijk hebben ze dat gedaan. Een maand later zat China er. En de uh, arbeidsomstandigheden waren drie keer zo erg als ze daarvoor waren. Je, met deze... ...regeling pak je alleen maar diegenen die fin financiering zoeken op de Amerikaanse kapitaalmarkt. Dus het is op zich een goed plan voor, uh, om meer transparant, uh, transparantie te betrachten... ...maar dit is niet het juiste middel, zegt u? Mm, nou, uh, waarom wil je transparantie? De, de, de nou, mens, ik kan me voorstellen echt... precies wat u zegt, dat mensen op de beurs, want het gaat om beursgenoteerde bedrijven, ja. graag willen weten wat er gebeurt bij die bedrijven ja. waar zij geld in steken. Ja, nou, dan da, da, da zou je ervoor moeten zijn, maar een, een achterliggend motief is vaak ook van uh, de mensen in die landen worden er beter van. Ja. Maar u zegt, ja. dat is dit instrument helpt daar niet bij? Nee, niet, het kan. Als, de, als het land zich daaraan gelegen laat liggen. Maar waarom zou een land zich gelegen laten moeten liggen aan beleggers in de, in de Verenigde Staten? Nou, dat is als dus zij ook een ander andere bedrijf kunnen vinden die hetzelfde wil gaan doen. Dat is waar en dat is dus ook wat Shell zegt. Waarom moet dit nou alleen vanuit Amerika en zo heel ja. specif specifiek aan die beursgerelateerde bedrijven... Shell zegt te pleiten voor een supranationale aanpak ja. wereldwijd hè, waar, waar echt alle landen zich aan committeren. Ja. Dat zou goed zijn, maar dan weten we ook dat we een eeuwtje verder zijn, vermoed ik. Ja, dat, dat, dat, is, dat, dat, dat klopt. Dus een alternatieve route zou ook kunnen zijn om te pro proberen om uh, toch wat meer transparantie te krijgen... en de lokale NGO's te versterken, dus mm -hmm. in de landen zelf. Dat die bij hun eigen overheden proberen te bepleiten om meer openheid te krijgen en daar ook allerlei... De praktijken van slechte arbeidsomstandigheden en dergelijke aan de kaart willen stellen. Daar, ook daar zijn wel uh, redelijk goede voorbeelden van. Ik zelf ben eens een keer indirect betrokken geweest bij uh, een project waarbij ik ben in Uganda. Mm -hmm. bijvoorbeeld bleek dat er heel veel geld op het centraal niveau was voor medicijnen in allerlei gebieden en uiteindelijk bleken er overal hokjes te zijn maar geen medicijnen hoe komt dat? Nou men heeft toen uh, vanuit Nederlandse NGO's, de lokale NGO's uh, gesteund in het uitzoeken van hoe dat nou komt mm -hmm. die hebben het Ter plaatse uh, on, uh, de politici en dergelijke onder druk gezegd en hen gevraagd. En uiteindelijk hebben ze het op die manier wel voor elkaar gekregen. Want wat bleek? Dat bleek natuurlijk in al die tussenlagen zoveel hangen dat er uiteindelijk bij de mensen zelf niks aankwam. Juist, oké. Okay. Goed, we gaan kijken hoe het afloopt, deze strijd van Shell en andere oliebedrijven tegen die Amerikaanse anticorruptiewet die er gaat komen. U hoorde Ilke de Jong, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hartelijk bedankt. Graag gedaan.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 I'm would turn out the way they did If only you knew how to make up your mind Kemper met de zangeres Lijnen. Dat heeft u natuurlijk al gehoord met Stop Fooling Yourself. Dit weekend te zien en te horen op Lowlands. Ik had hem al aangekondigd, Joop van Riesen, Hartelijk welkom. Oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. En bij diezelfde politie in Amsterdam gewerkt. Van 65, 1965 tot 2004. Ja, Dat klopt. is lang. Ja, tot een maand voordat Theo van Gogh werd vermoord. Ik was net een maand weg. Ja. Ja. U zegt het bijna spijtig. Dat kan bijna niet, maar nou, het, is, dat... het is een, het is een soort eikpunt. Het is een eikpunt. Je ja. weet meteen, oh ja, toen een ja. maand daarvoor ben ja. ik weggegaan. Dat. Uh... En u zei net, toen wij al even met elkaar in gesprek waren... maak niet de fout om te zeggen dat ik korpschef ben geweest. Ik ben altijd hoofdcommissaris geweest en gebleven. En u zegt dat eigenlijk als een van de weinigen. Nou, ik was, die er uh, geen korpschef is geworden. Ja, ik was de enige hoofdcommissaris die geen korpschef was. Dat, er moest zelfs de wet voor veranderd worden. <lacht> dat was, ja. was wel wat wonderlijk. En, en lag u... dat nou aan het feit... Uh, uh, lag dat aan u... Ik bedoel, nou, was het uw, uh, de, de, de eigenwijze driftige Joop Riezen... die dat niet mocht worden, of was er wat anders aan de hand? Nou, dat had een beetje... Dat is een lang verhaal, dus ik zal het proberen kort... Verhaal, dat had een beetje te maken met de afloop van de IRT-affaire... jaren daarvoor. Mm -hmm. Dat was maar de affaire waarbij bleek dat er allerlei... onorthodoxe opsporingsmethodes ja. gebruikt werden. Politieagenten die meehielpen drugs binnen drugs te halen Om zo het criminele circuitje ja. pakken te krijgen. En ja. ik was een beetje daar de klokkenluider in geweest. Uh, een beetje nou, met alles erop en eraan. En uiteindelijk... Na heel veel onderzoek uh, met de parlementaire enquête... besliste het kabinet kok toen dat de betrokken uh, politiemensen... allemaal verplaatst moesten worden als mm -hmm. een soort straf of zoiets. Dus ik moest ook komen en verplaatst worden. En ik kon een korps uitkiezen waar korpschef wilde worden toen. Maar dan moest u Amsterdam uit? Ja, moest ik Dus dat heb ik geweigerd toen. En bovendien vond u niet dat u iets fout had gedaan, toch? U, had, ik vond dat, u was ja, klokluider. Dus ik bleef. Ja. Ik moet zeggen dat uh, hij leeft niet meer zijn geld op. Uiteindelijk heeft mij daarin gedekt. De burgemeester. En ja later heeft men dat toch wel een beetje wonderlijk gevonden. En toen uh, gezegd van... nou Kennelijk uh, hij moet toch hoofdcommissaris worden. Ja. Nee. Nou ja, afijn. afijn. In elk geval bent u met pensioen gegaan. Dat weer wel op een gewone manier. En daarna bent u niet uh, niks gaan zitten doen. U bent ook geloof ik nog adviseur geweest van het, uh, van het COT. Ja, ook He, een paar kan, jaar. Ja. En uh, u bent boeken gaan schrijven. Klopt. En uh, uw vierde boek, het is de derde roman, die is uit. Die, uh, dat heet de Bonusmafia. Dat klinkt al hartstikke actueel, actueel. Het gaat ook over witwassen van crimineel geld en over vastgoedfraude. Nou, me dunkt We hebben die enorme grote klimopzaak op dit moment uh -huh. lopen. Over de dubieuze rol van banken. Het is hartstikke actueel. Laat u zich inderdaad door actualiteit leiden... bij het kiezen van uw onderwerpen voor die politieromans? romans Ja, dat, ik, ik probeer het wel in die zin. Um, kijk, de uitgeverij zegt nu tegen mij... Het uh, is niet uitgeverij nieuw Amsterdam. Amsterdam? Ja. Uh, Joop, ideaal een boek. Nou, dat is op zich uh, is dat wel, een, uh, dat is wel een opgave, moet ik zeggen. Mm -hmm. En op het moment dat je begint te schrijven... zit je te kijken eigenlijk naar buiten van... ja, uh, wat gaat het nou worden? Wat speelt er nu? Hè? Zo is het eerste boek, ging, heb ik de liquidaties gepakt hè, ja. in, in die tijd. Het tweede boek ging over groepjes overvallers... die uh, rampen veroorzaakten, laat ik maar zo zeggen. En ik zat hier te kijken bij dit boek van... nou, de discussie over bonussen. Nou, hebben die mensen al zoveel geld... Ja. en dan toch moeten ze nog weer aan de slag om meer te krijgen. Dat, nou, dat fenomeen, dacht ik, laat ik dat nou eens pakken. Dan weet ik ook niet waar ik aan begin... Want dat is het enige wat ik heb. Daarnaast heb ik mijn hoofdpersoon. Dat ja. is een vrouw. Het is, dat is ook grappig. U heeft een vrouwelijke hoofdpersoon, Anne Kramer. Anne Kramer. Zij is chef van de afdeling Zware, criminaliteit, Zware criminaliteit, hè? Hè? Ja, Waarom heeft u voor een vrouw gekozen? Is dat iets, in de nou, vrouwelijke kant in u die naar boven komt? Of, want die <laughs> hebben alle mannen toch ook? Nou, ik had... Ik zit natuurlijk toch wel... Kijk, een leermeester zou kunnen zijn. Appie Baantje, ja. Dat we even wel ja. lezen. Ja. Um, Appie had de kok... En ik had toch zoiets van, dat is wel mooi. Om, één, is, figuur om één figuur ja. te hebben. Om één figuur te hebben. Toen dacht ik, dacht ik van ja, maar dat wordt niet de figuur Joop voor Dat vond ik dus niet. Dus ik denk, laat ik nou iemand nemen die ver weg bij mij. Vandaan. Dus ik neem een vrouw. Ja. Het gevolg was, als je terugleest, dat er heel veel karaktereigenschappen van die vrouw uh, of van mij in die vrouw ja, zitten. Ja, ja, Want dat je, schrijft, je schrijft toch vanuit jezelf, vanuit je eigen beelden. Dus um, Anne Kramer ben ik toch een beetje zelf natuurlijk. Ik heb Tuurlijk. op die functie gezeten. Ik, heb daar ge ik was zo impulsief. Ik was af en toe verschrikkelijk nijdig. Jongens, nou is het afgelopen Een beetje die beelden die Anne Kramer wel heeft. Die, ja, die had ik ook wel. Maar goed, het is een vrouw. Het is veilig, het is een vrouw. Dus ze ja. kunnen het niet met u vereenzelvigen. Ik kan er wat van maken. Van. In, in de boeken loopt het privéleven van die vrouw door. Hè. Dus er staat een Anne Kramer. Ja. 35 jaar, getrouwd, twee kinderen. Nou, inmiddels is ze gescheiden. Uh, die combinatie met werk, zo'n zware baan. Uh, hoe gaat dat dan? Hè? Ja. Altijd weg uh, mm -hmm. met alle spanningen, met rumoer, twee kinderen. Nou, dat... Het zijn wel uw, natuurlijk uw eigen ervaringen, maar dan heeft u het in elk geval zo ver van u afgezet voor ons. Ja. Ik maak er een vrouw van, dus denk niet dat ik het ben. Zo is, zo nou is, is de dat met andere vand. figuren, bijvoorbeeld uit dit boek, weer wat moeilijker om niet te denken, oh dit is die of die. Het heeft toch iets van een sleutelroman, al was het alleen maar door de namen die u gebruikt. Er is een advocaat die Bram Horowitz heet. Nou, dan denk ik dat we niet eh, allemaal op de politieschool gezeten hoeven te hebben om te weten dat dat wel eens Bram Moskowitz zou kunnen zijn. Er is een, een, een crimineel Willem de Leder. Hol valt weg, maar Holleder. Er is een Journalist, een misdaadverslaggever. Paul B. die volgens ons uh, hier staat voor Paul Vughts van het Parool. Een trouw pennelid van ons schuld te moeten. Is het een sleutelroman? Hoeveel waarheid geen... staat erin? Nee, het is geen sleutelroman. Absoluut niet. Um, um, want, de, want dat zou waarheid betekenen. Mm -hmm. Dus het is fantasie. Maar met een vleugje, laat ik het maar zo zeggen, vleugje... Um, dingen erin die voor mensen wel herkenbaar zijn. Ja, dat is een keuze die ik gemaakt Dus een, een Willem de Leder, natuurlijk. Toen ik dat schreef, dacht ik ja, het gaat over liquidatie, dus iedereen moet bedenken dat het Holleder is. Dat maakt het misschien voor mensen. tastbaarder. Tastbaarder, mm -hmm. aantrekkelijk. Je merkt bij lezers, in reacties hoor ik dat ook veel, dat ze heel leuk vinden als de beschrijving in zit op plaatsen, plekken die ze herkennen, mensen die ze toch wel herkennen. Dus. Je kruipt een beetje tegen de werkelijkheid aan... zonder de hele werkelijkheid te pakken. Dat is dat, het dat... fijne natuurlijk van een roman kunnen schrijven. Ja, dat mag. Nou ja, ik kreeg ook van Bram Moskowits een mail. Ja? Hij was boos. Hij was wel boos. Hij boos. Hij zegt, ik ga je voor de rechter slepen. Nou, uh, dat moet hij nog doen. Hij heeft het tot nu toe niet gedaan. Hij was, uh, ja... Dan denk ik, ik heb hem teruggemaild. Dus het, uh, meneer Moskowits, geniet nou eens van dat boek. Het is een ja. heel leuk boek. En, en wees een beetje ontspannen enzovoort. Uh, en... Uh, het is natuurlijk in zoverre te begrijpen, uh, of te begrijpen... je kan je voorstellen dat de, de nietsvermoedende lezer denkt... oh, dat staat voor Bram Moskowitsch, vervolgens deze meneer in het boek... meneer Horowitz is nou niet de meest uh, uh, oncorrupte advocaat die er rondloopt. Het is niet zo gek dat mensen denken... ja, en Joop van Riezen weet van alles, die heeft daar 40 jaar bij die politie gezeten... die gebruikt dingen die hij weet gewoon in dit boek... en plakt er gauw het etiket Roman op. Nou, goed... Um... Dan zou ik bijna zeggen, als Bram dat gevoel heeft, meneer iets, dan moet hij dat niet hebben, want hij is het dus niet. Goed. Gewoon, absoluut niet. Oké, okay, dat is duidelijk geen sleutelroman. Uh, het boek is opgedragen aan Jelle Kuiper. Dat was uw collega. U bent, uh, hij is uiteindelijk wel als korpschef uh, geëindigd bij de politie in Amsterdam. Hij is begin dit jaar overleden, ja. te jong... Uh, u bent samen met hem begonnen uh, in de Warmoestraat, ja. Warmoestraat. Klopt. Als twee jonge jongens. Ja, ja. ja daar is uh, vorig jaar nog een, uh, een, een heel programma van geweest. Dat hebben ze opgenomen van mm -hmm. Jelle en van mij, Andere tijden. Ging over die periode. Uh, ja, dat, dat was een hele bijzondere tijd. Als je nu terugkijkt. Dus, uh, als ik vergelijk de binnenstad nu met de binnenstad toen... Mm -hmm. dan is het nu een dorp. Dan is het uh, Amsterdam keurig, bij wijze van spreken. In vergelijking... nee, beter dan het toen was? Nou ja, als, als ik met name de vierkante kilometer bekijk... Hè, de Wallen en de Zeedijk... Mm -hmm. het was één groot chaos met Chinezen verslaafden. Als je daar nu rondloopt, dan is dat echt een... Uh, Bloedje een saai. paradijs. Bloedje saai, <laughs> zeg maar wat. Dus wij kwamen daar binnen, Jelle en ik, en, en ja troffen daar het een en ander aan. En, en uh, onder andere met die corruptie. En daardoor is er ook iets tussen. Nou ja, met die corruptie, u gaat er zo overheen. U wordt altijd, uh, er wordt u altijd in de schoenen geschoven Positief in dit geval hoor, Jelle Kuiper en u. Dat u die corruptie bij de politie daar ook heeft aangepakt... in bureau Warmoestraat. Dat de, de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld daar toen al zo was... dat u zei, daar moeten eens door, zo kan het niet. Ja, dat is waar. Uh, achteraf denk je wel eens van... Uh, hoe deed je dat nou? Hè? Uh -huh. Hebben we daar nou veel over nagedacht? Nee. nee. nee we hebben de, wij waren toch een beetje kinderlijk naïef. We vonden dat verkeerd. En we gingen dus aan de slag. En we hadden niet zoiets van... Als er iets verkeerd is, dan moeten dus misschien anderen dat maar oplossen. Een die waren er nog niet in bestonden niet. Nee, wij waren daar de chef. Dus wij gingen de straat op en we gingen kijken of er aan de hand was. Maar denkt u dat het inderdaad misschien zo simpel is? Dat het ook allemaal weer terug zou moeten naar dat simpele. Je ziet dat er iets mis is. En gewoon pak het aan? Ja, soms wel. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat de meeste mensen die dat meegemaakt zouden hebben gedacht hebben. van nou, dat kan ook mijn eigen kop kosten. Dat ga ik niet doen. Hm. Alleen wij hadden. Dat, dat is toch een gegeven wat je hebt op het moment dat je dingen ziet. Al is het nog vaag. En je accepteert, ben je weg. Ben je gewoon weg mm -hmm. dus, hè? Dus dat is toch iets... En dan toevallig zitten wij daar met z'n tweeën en we praten erover. En dat is een klik tussen Jelle en mij. We zeggen, ja, dat gaan we niet accepteren. Ik denk dat als Jelle het alleen had gedaan, of ik dat alleen had gedaan... dan hadden we dat niet gered. Niet dat we vermoord waren, maar we waren kapot gemaakt, mm. Absoluut. Ook de korpsleiding in die tijd had zoiets van die twee hebben het korps zwart gemaakt. Want corruptie was taboe. Ja. Dat bestond Altijds gewoon niet. erover praten dat het bestond was taboe. Was corruptie taboe gewoon. Er. Ja. Laat staan dat je... nou, dat, dat... Maar nou ja, hm. uiteindelijk achteraf is het de eerste stap geweest... naar een echt een fundamentele verandering van het korps. Naar transparant denken, naar dingen van tevoren aanpakken, openheid... Mm -hmm. Ik ben er ook wel een beetje trots op. Nou, dat mag denk ik ja. dan ook wel. In die tijd dus, hè, de jaren zestig... Anargie, uh, nou ja, Amsterdam werd de anarchistische hoofdstad van de wereld genoemd. <laughs> rellen, rellen, rellen. Die zijn er nu afgelopen week in Londen geweest. U heeft bij ons in de uitzending vorige week al even... Uh, uw licht laten schijnen over het optreden van de politie... daar tegen deze rellen die ogenschijnlijk uit het niets kwamen... Um, Zegt u nog eens wat u van dat optreden vond... en ook het optreden nu achteraf, het vergoeilijken of juist niet van een optreden? Nou, kijk, laat ik, laat ik er één ding van zeggen. Ik hoor nu de, dat hele verhaal over die Amerikaanse politieman... die adviseur moet gaan worden. Ja, er is dus, een Amerikaan nu ingevlogen om de uh, Engelse politie te gaan adviseren... hoe op te treden bij dit soort Ja, um, calamiteiten. La, Laat ik het van daaruit nou eens daar, daar mijn gevoel over geven. Dan denk ik, uh, premier Cameron doet dat dan. En dan denk ik, dat is toch wel een slag... Um, uh, ja, dus toch een motie van wantrouwen naar de huidige leiding van de Engelse politie. Dat vind ik wel zwak van die premier. Dat vind ik wel heel zwak. Want uh, de vraag is uh, of je de politie zoveel kan verwijten. Want laten we maar even zeggen, het is midden in de zomer. Het mm -hmm. gebeurt altijd op het slechtste moment. Mm -hmm. hè? Dus op het moment dat het gebeurt, midden in de zomer... en er veel personeel met verlof is... Uh, dan sta je daar met misschien duizend man die je op dat moment op de been kan krijgen terwijl dus de zaak in de fik staat. Mm -hmm. uh, daar kan het best zijn dat je daar kritisch over bent, dat verkeerde keuzes gemaakt zijn of niet altijd goede keuzes, maar om dan achteraf eigenlijk de zaak politiek schoon te vegen en te zeggen... nou, laten we maar een Amerikaan komen, want die doet het beter. Nou, dat is een slag is, Dat is een, nee, een godspaar gewoon, zou ik bijna zeggen. En zegt u dat het is ook, ligt ook niet alleen aan de verkeerde inschatting van de politie... of dat de verhouding tussen politie en die jeugd daar in die buurt niet zo goed is... maar de politiek heeft ook wel wat te verantwoorden... want die, die beknotten die politie ook aan allerlei kanten. nou het is, kan je dat niet zomaar zeggen? De Engelse politie is het voorbeeld van police community. Dus de afstand tussen politie... En de, de gemeenschap is in Engeland altijd, dat is het voorbeeld geweest... ook naar de andere landen in Europa, van dat is de manier waarop je politie bedrijft. Politie dus juist heel dicht doet, bij, bij de burgers. Juist burger. heel dicht bij de burgers. Daar hebben wij in Nederland heel veel van geleerd juist. Amerikanen zouden daar ontzettend veel van kunnen leren... want die kennen dat helemaal niet gewoon. Hè. Die hebben een heel andere manier van werken. Dus, Um, uh, en nogmaals, er kunnen soms wel eens dingen fout gaan. Je had, uh, misschien hadden ze gehoopt dat ze juist op die avond dat het uit de hand zou lopen, dat ze nog eens een keer duizend of tweeduizend man extra hadden gehad, enzovoort. Kijk, als die korpschef van de politie, die inmiddels dan weg is, ook dat nog een keer. Hè, ja, maar was dat was wel weer een vanwege een, een schandaal. Met, met maar als die korpschef op een gegeven moment een paar maanden daarvoor tegen de regering had gezegd: Kijk eens, wij krijgen Olympische Spelen. Uh, dat kan eigenlijk niet, Die Olympische, daar hebben we geen agenten voor. Want ik heb van de zomer gewoon agenten nodig, voldoende agenten nodig. Want het is toch spannend in zo'n stad en het kan altijd uit de hand lopen. Dan hadden ze tegen hem gezegd, wat bent u voor een korpschef eigenlijk gewoon. Hè? Dus je moet ook maar begrijpen dat uiteindelijk als er dit soort dingen gebeuren... is het eerste dat je kritisch naar de politie mag kijken. Maar je mag ook kritisch naar de politiek kijken. En ik had eerder verwacht dat een premier op een gegeven moment toch uh, zou zeggen... nou ja, er wordt wel kritisch naar de politiek gekeken. En onszelf als bestuur mm -hmm. ook maar kritisch naar de politie. Want wij moeten dit anders hiermee om kunnen gaan. Ja. Dat was een betere houding geweest dan nu zeggen... nou, we gaan een of andere Amerikaan erbij halen... en dan zullen we wel zien dat het verandert. Oké, okay. Laten we even naar onze eigen politie gaan... over dicht bij de burger gesproken. Als het allemaal meezit voor uh, uh, Ivo Opstelten en uh, Fred Teven... van uh, Justitie en Veiligheid, de bewindslieden, dan is er per 1 januari komend jaar, volgend jaar... Een nationale politie, één groot korps, waar volgens mij de opperbaas, in ieder opstelten, is dan. Alles valt dan onder één minister. Ja. Die is de minister van Veiligheid en Justitie. Uh, dat gaat gebeuren, die nationale politie. U bent daar wel voor. Ziet u haken en ogen? Die invoering is over een half jaar. Ja, nou ja, kijk, reorganisaties uh, kosten soms jaren. Dus dat ze, nu dat, dat ze het nu gewoon binnen een half jaar doen, is prima. Huh? Helder. Um, uh, er zijn een aantal dingen uh, in de afgelopen jaren. Dus, uh, dus, dus dat weet men wel niet goed gegaan. Die automatisering en al ja, die zaken precies. in het beheer. Nou, laat, Hoe dicht uh, blijven ze nu bij de, bij de burger staan? We hebben niet zo heel lang meer. Denkt u dat dat uitmaakt? Dat het de nationale politie nee, is? Dat niet de, uit. Nee, dat nee, maakt niet zoveel uit. Er komen niet minder agenten op straat die de sociale de, veiligheid... Opstelten, natuurlijk. moet zorgen dat uh, al het, uh, de rimbam bij die agenten weg is... en dat die agenten kunnen doen waar ze voor zijn. En de rimbam is? Alle papierwinkels? Nou, alle papierwinkel enzovoort. Hij kan dat doen. En hij moet dus ook durven zeggen op een gegeven moment... voor voetbal gaan wij geen agenten meer leveren... dat gaan ze zelf betalen daar. He, laat hij maar streng zijn. U moet het er misschien maar zeggen, want u bent de partijgenoot van hem. Hè? U was nog bijna misschien wel collega geweest. Maar de politiek heeft het niet gehaald. Het is het schrijverschap geworden. Zo okay. Joop van Riessen schreef het boek De Bodus uitgeven bij Nieuw Amsterdam. Licht in de winkel. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. Zometeen na het nieuws is de villa terug met ons eigen panel Schuld en Boete. Waarin nog veel meer nieuws over misdaad, criminaliteit, ordehandhaving en dergelijke. Tot zometeen.